2026 goed en begin nu met het aanvullen van jouw pensioen. Ga naar nm.nl/pensioenaanvullen. Onze support heb je. Let op, beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.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 Kunnen. Goedemiddag. De splitsing in de PVV kan wel eens goed uitpakken... voor het minderheidskabinet, dat zegt Jette van D66. Want misschien kan de coalitie nu rekenen op meer steun vanuit de oppositie. Zeven Kamerleden van de PVV zijn het niet eens met de koers van Wilders... en die zijn daarom opgestapt. Wilders die baalt ervan. Het is een zwarte dag voor de PVV. We hebben een aantal leden verloren hebben de fractie verlaten om uh, verschillende redenen en ja, ik vind het uh, zeer triest. Wilders gaat nu verder met nog eens 19 zetels en de vertrokken Kamerleden die gaan samen verder als nieuwe fractie. De man die verdacht wordt van het doodsteken van een meisje van 11 in Nieuwegein vorig jaar. Die kwam daarvoor al tientallen keren met de politie in aanraking, onder andere voor mishandeling en bedreiging. Vandaag stond verdachte Hamza El voor de rechter. Hij zou een tikkende tijdbom zijn geweest met meerdere stoornissen. Het OM wil tbs met dwangverpleging. De EU gaat zich veel meer bemoeien met de Groenland-kwestie. Dat zei EU-voorzitter von der Leyen tijdens stopoverleg in Zwitserland. De Amerikaanse president Trump die wil Groenland hebben... maar von der Leyen is duidelijk, Europa onderhandelt niet over Groenland. Ze kondigde ook investeringen aan in de Europese economie en infrastructuur.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 Het weer vanavond en vannacht in het westen, bewolking en kans op een buitje. Verder droog, morgen wat zon, maar ook bewolking en dan ongeveer 6 graden. De eerste informatie van Flitsmeister met 106 files in totaal... en twee vertragingen langer dan 50 minuten. Op de A50, allebei op Eindhoven richting Arnhem... tussen Os-Oost en Ravenstein. Daar is een ongeluk met een vrachtauto gebeurd. Je vertraging is 1 uur en 30 minuten. File is 9 kilometer lang. En Arnhem richting Os tussen Heteren en Bankhoef... daar staat 15 kilometer file met 55 minuten vertraging. Houd dus rekening met, uh, met forse ellende daar. Er zijn omleidingen. Wil je richting Nijmegen, dan volg je Den Bosch over de A2 en de A50. En wil je richting Amsterdam? Dan volg je Rotterdam den Bos over de A15 en dan de A2. Hoppa, het is dinsdagmiddag 4 over 5. De werkdag zit erop. Wat ons betreft, mag je lekker naar huis. Klaar met je werk. Oké, okay, let's go! niet verschuren. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Vanaf maandag de Q-top 500 van de 90s. Nou, dat wil ik graag horen, want we zitten midden in de stemweek van die Q-top 500 van de 90s. Stemmen kan via gisteren, jij bepaalt het geluid van de jaren 90 in 2026. Laat weten wat jouw lievelingsliedjes zijn uit de 90s. hoef ik niet te zeggen tegen Niels, Michael en Sylvia. Hun stemlijstjes zijn namelijk al binnen, en daar vandaan heb ik geplukt Learn to Fly van de Foo Fighters. q Ik wilde vertellen, sorry. Ik heb blijkbaar gezegd dat je kunt stemmen via gisteren. Nee, stemmen kan sinds gisteren. Via QMusic.nl en de QMusic app op de Qtop 500 van de 90s. Foo Fighters, even mijn lievelingsliedjes. Learn to fly hoor je. Gezellig. Heelig. Gezellig. Dat is Elise. Elise klinkt over 90s gesproken als zo'n. Uh, hoe noem je die, nou? die? Had je van die staven? En die kon je dan aan de ene kant doen, dan weet je. Oh, ja. En dan de ene oh. andere kant doe je. Oh. Hoe heet die dingen nou? Leuk was dat. Heel leuk. Heel erg ethisch. Nou, is ook wel, toch? Ja, jeetje, ik wou het voor je googlen, maar hoe google je in gosst? Ja, je moet googlen op. <laughs> ja. Hier moet je moet is... het. <laughs> <laughs> Dat is Elise. Nou, weet je die dingen nou? Mocht je het weten, dan laat mij even wat achter je in de Q-Music app. Tenzij even je het zo meteen vindt. Het is bijna 10 minuten over 5. Dinsdagmiddagshow van Q-Music. Altijd leuk om wat je te horen door middel van de bericht in de Q-Music app. Patricia is zichzelf aan het klaarmaken voor een eerste date aan de sportschool. Oeh la Ik begin langzaam te twijfelen aan dit plan, schrijft ze. Een geluidsbuis heet het. Oh, ja, ja. Ja, ik heb hier een geluidstube. Ja, een geluidstube. Ik heb een filmpje <laughs> gevonden. Oh, ja? ja. Nee, ik weet niet hoe ik dat op de mengtaal verkrijg. Oh, ik wil oh, dat ja. zo meteen wel even voren. En uh, verschillende berichten die komen binnen over de mist... die aan het optrekken is in Zuid-Holland en Brabant. Uh, Roeland is echt opeens ontzettend mistig. Kun je je liedje even spelen? Want mensen rijden weer zonder licht. Hoi, Dominique. Hoi. Nou, is de mist al aardig aan het uh, beginnen hier... En mensen hebben hun lichten weer niet aan. Nou. Zou jij zo er even op kunnen attenderen? Fijne show. Ja, je lichten aan. Het wordt weer donker, zet je land Niemand ziet je gaan. Dus zet meteen je lichten aan. Dankjewel. En dan even iets heel anders. Stomime. Ja is seuk? Nou, inmiddels een beetje bijgekomen van afgelopen weekend. Ik vertelde het gisteren ook al, we hadden, zaterdagavond hadden wij een zogenaamd programma-uitje. Dus met alle programmamedewerkers van Q Music gingen we uit eten. En uh, ik heb daar zo ongelooflijk hard gelachen op een plek waar het niet de bedoeling was. Ik wil graag dat verhaal zo meteen vertellen, maar gedeelde smart is halve smart. Dus meteen ook aan jou de vraag: op welk ongemakkelijk moment barstte jij in lachen uit? Music. Mag je eerlijk en ook anoniem laten weten de q is dus op welk ongemakkelijk moment barst jij in lachen uit? We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 What you came for. Op welk ongemakkelijk moment barst jij in lachen uit, is mijn vraag vanmiddag aan jou. En dat heeft te maken met, euh, met mijn afgelopen zaterdag. En er komen echt heel veel reacties al binnen. Wiebe die zegt, Ik denk dat iedereen het wel eens heeft meegemaakt. Ik was met mijn maat in de klas aan het grappen, maar opeens vertelde de docent dat haar hond van 14 jaar oud was overleden. Ik lachen en meteen daarna naar de dagdienst. Ja, dit soort dingen. Het kan natuurlijk niet. Maar het gebeurt. Wij waren afgelopen zaterdagavond met het programmateam van Q-Music. Waren wij uit eten in, in Amsterdam. Dat zijn dus alle mensen die je hoort op de radio. Maar ook alle mensen van achter de schermen. En wij gingen eten in een Italiaans restaurant. En het idee van dit Italiaanse restaurant is dat de bediening ook zingt. Dus iedereen die jou eten kon brengen. Die jou een wijntje serveert. Die barst ergens op de avond ook in zingen uit. Nou dat gegeven heel eerlijk gezegd, is al niet echt aan mij besteed. Dat is niet mijn soort restaurant. Die hele avond die duurde ook bijna vier uur. Dan wordt je dus steeds je gesprek stilgelegd. En dus het eten, omdat er een lied wordt gezongen. Ja, ik, ik weet het niet. Ik weet het. Maar goed, we waren dus met een hele grote groep. En ik kwam er om te eten. Dus ik dacht, ik zet mijn beste beetje voor. Ik zet me hier overheen. Uh, misschien wordt het een hartstikke leuke avond. Dus wij komen om een uur of half zeven met die hele club binnen. mannetje of veertig. Wij gaan lekker met z'n allen zitten. En de eerste wijntjes, die worden ingeschonken en om een uur of half acht, ja, ik denk echt dat het 60 minuten later was... opent de gastvrouw die ons net nog de stoelen heeft gewezen... die opent de avond, die loopt met een draadloze microfoon door het restaurant te stoempen... en die legt ons uit wat voor avond het wordt... dat het in intensiteit zal worden opgebouwd... en dat we aan het einde van de avond allemaal zullen swingen en zingen uit de volle borst. Nou, toen had ik al figuurlijk, letterlijk, uh, niet letterlijk, maar ik had al gegeten en gedronken... ik dacht, dit wordt echt een ongelooflijk lange avond. De eerste zangeres die deze gastvrouw aankondigt... Die staat, moet je je even voorstellen, in het midden van dit bomvolle restaurant. Het is zaterdagavond, het zit hutje-mutje vol. Er kon geen mens meer bij. En de gastvrouw die zegt, iedereen moet nu helemaal stil zijn. We gaan pas beginnen als het hele restaurant helemaal stil is. Want het is een heel klein opera-liedje. O Mio, Babino Caro, ook gedaan door Bent in Beste Zangers onder andere. Het is een heel klein liedje. We hebben hier Heijn op piano, die gaat haar begeleiden. Maar Noah, de zangeres, begint a capelle. Dus iedereen stil. Hey, we gaan pas beginnen als iedereen stil is. Nou, dat zit je dus met 40 radiomakers die allemaal hun snoep moeten houden. Dat is al lastig. En het is stil. En zij begint te zingen. Ik heb er een opname van. En ik ga hier... volledig... en totaal... kapot. Hallo. Ik kon niet meer. Ik moest zo ongelooflijk lachen, maar ik mocht geen geluid maken. Dus er zijn ook beelden gemaakt, onder andere door Keen Slobben, onze, onze, onze weekendcollega, dat ik echt, nou, het, het lijkt alsof ik een aanval krijg. Ik zit gewoon, ik zit met een glas wijn, zit ik eh, te trillen en, en te shaken... omdat ik niet, ik mocht geen geluid maken, ik mocht niet lachen. Maar ik vond het zo raar dat het restaurant op zaterdagavond zit, helemaal rammetje vol. En zij zong het goed, en zij zong het echt hartstikke goed. Ja, prachtig. Maar zij kon tien minuten later wel je glas wijn bijvullen. Ik begreep gewoon dit hele concept van dit restaurant niet. Ik begreep de populariteit niet. En, en het, het allerergste was nog wel... Ik zit daar dus nou, met mijn hand voor mijn mond. En Joost Winkels zit naast mij. Die probeert nog een soort van... Dat hielp ook met... niet, nou, die nee. Hielp echt niet Nee, Die zit me nog zo van aan te denken. Ik zeg, het, zus, je moet echt je mond... Ik kan, ik kan geen geluid maken. En ik kijk naar de overkant. Daar zit een andere groep met een wat oudere man. En die heeft echt de tranen in zijn ogen. Die biggelen over zijn wangen. Omdat het zo ongelooflijk mooi was. Moest ik nog harder van lachen.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 Bij Q Music en Loser. Uh, gelukkig niet de, de enige die een uh, lach is uitgebarsten in dit restaurant. waarvan ik de naam niet uh, zou noemen. Uh, Jasmina zegt: haha, oh, ik snap je helemaal, Dominique zou precies hetzelfde hebben. Uh, Esther die uh, heeft daar ook wel eens een keer gegeten. Die kon de lach ook niet inhouden. En Jan die stuurt, ik snap je, 100% aan mij ook absoluut niet besteed. Ja, ik ben dus in een, in een vol restaurant ben ik een lachen uitgebarsten... toen een, een hele lieve mevrouw, ik denk een jongens, jonge vrouw... van een jaar of 2, 23, een hele prachtige opera zong. Ja, ik kon er helemaal niks mee. Dus de vraag om dat nog een klein beetje te neutraliseren voor mezelf vandaag is... op welk ongemakkelijk moment barst jij een lachen uit? Uh, ik ga nog heel veel berichten ga ik, uh, doornemen zometeen. Bas bijvoorbeeld, die zegt... ik schoot kaart in de lach tijdens een bruiloft... toen er werd gespeecht over hoe vrijgevig die persoon was. Maar als iemand nooit iets weggeeft... Gênant. En Jo-Janneke die zegt het volgende. Hé hey, Domin, ik heb met mijn moeder samen wel eens uh, tijdens een begrafenis ontzettende slappe lach gehad. En toen zagen we elkaar gewoon de hele tijd uh, schudden. <laughs> en als we één weer begon, dan begon de ander ook weer. Erg genant natuurlijk. Wat een begrafenis is het nieuws van half zes. Even wat zit erin zo meteen? Nou, de PVV is opgesplitst. Hè? We zijn uh, ineens een nieuwe fractie rijker. En ik weet misschien hoe die nieuwe fractie nee, maar... gaat heten. Oelala. Oe ik praat je zo bij. Een somber komt eraan, hoor je zo.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 Nu ook een rondreis door Marokko, met korting. Ga naar toei.nl, de toei app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Ze zat nota benen ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Daar helpen we je bij Adel graag mee, stelde ik haar gerust.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 Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Even pauze, even lunchen, even spannen.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 Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Bij Ufone krijg je kwaliteit voor weinig.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 omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven. De beste voegboekdeals boek je op vakantiediscounter.nl. Het is half zes. Dit is de Q-Middagshow. Waar de vraag van vandaag is. op welk ongemakkelijk moment jij in lachen uitbarstte. Michiel. Hé, hey, de ik moest laatst keihard lachen. toen er een organisatie Breed werd verteld. dat wij van locatie gingen verhuizen. Een collega van mij maakte een misplaatste opmerking. Waardoor ik net iets te hard moest lachen. Ik werd ervoor aangekeken. En vervolgens kreeg ik er laatst nog een, uh, een gesprek over. Dus... Uh... Misbaas was het zeker? Bij je baas komen om een gesprek te hebben over je gevoel voor humor. Dat is pijnlijk, Michiel. Nou, Laat het we weten waar uh, jouw ongemakkelijke humor zit. Via de Q-app krijg je van mij... Q-verkeersinformatie van Flitsmeijs. 114 files in totaal. En drie vertragingen van 40 minuten of langer. Ja, de A50, dat blijft echt uh, herres daar. Arnhem richting Oost tussen Heteren en de Maasbrug. Door een ongeluk 17 kilometer met anderhalf uur vertraging. En Eindhoven richting Arnhem. Ook dat is de A50. Os Oost richting, uh, Tussen Os Oost en Ravenstein. Door een auto met pech 9 kilometer. 1 uur en 16 minuten. Dat dan nog één file op de A59, zonzeel richting Oost... tussen Nuland en Paalgraven, 1 uur met 8 kilometer. Ik heb geen weer in mijn bulletin staan. O ja, dat heb ik per ongeluk verkeerd gezet. Vanavond en vannacht in het westen meer bewolking, kans op een buitje. Het blijft verder droog. Morgen wat zon, maar ook bewolking en ongeveer 6 graden. Het nieuws heb je gelukkig wel. Even je goede middag. Goedemiddag. Ja, Een splitsing in de PVV. Zeven Kamerleden van de partij die zijn vertrokken. Zij zijn klaar met de harde stijl van Wilders... en beginnen hun eigen fractie. Ze zouden denken aan de naam Nederlandse Vrijheidsalliantie. Gezellig.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 De EU gaat zich veel meer bemoeien met de Groenland-kwestie. Dat zei EU-voorzitter von der Leyen... tijdens topoverleg in Zwitserland vanmiddag. Amerikaanse president Trump wil Groenland hebben. Maar von der Leyen die is duidelijk... Europa onderhandelt niet over Groenland. Ze kondigde ook investeringen aan... in de Europese economie en de infrastructuur. En intussen blijkt dat Nederlanders erover denken... om minder Amerikaanse producten te kopen door al die spanningen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat 4 op de 10 daaraan denkt. Dat is zo'n onzin. Ja, bij Ik... webwinkel Amazon... Zouden ze het al merken? Oh, ja, nou ja, oké. Okay, ja. Ik vind het een mooi streven. Tenminste, als je hier echt de behoefte aan hebt. Maar klik er maar eens omheen. Ik zag een uh, plaatje ja. gisteren op Instagram voorbij komen... van alle Amerikaanse merken waar je op dagelijkse basis mee te maken hebt. Ja, dat lukt bijna niet, joh. Nee, dat is een hele hoop. Maar je kunt, uh, bewustwording is goed. Misschien is dat, uh, is dat een begin. Het is topdruk bij Nederlandse sportwinkels. Over een paar weken begint de krokusvakantie. Veel mensen gaan lekker skiën. En we huren massaal onze spullen voor de wintersport in eigen land dit jaar, schrijft het AD. Want in Oostenrijk ben je steeds duurder uit als je daar je skis of schoenen wilt huren. Maar je moet wel snel zijn, want sommige winkels hier die hadden het al zo druk... dat ze bijna al door hun voorraad heen zijn. En er zijn een paar gasten die samen de Elfstedentocht hebben gedaan... Maar dan niet op de schaats. Oh, ik dacht al. Ja, nee, dat zit er voorlopig niet in. Hè. We hadden het er vorige week nog over. Ja. Was het ergens komende 100 jaar? Is er misschien nog één keer een Elfstedentocht? Uh, ja, binnen nu en uh, 100 jaar één keer, ja. Ja. Uh, maar goed, die gasten, uh, Maarten, Oliver, Menno en David... vrienden van elkaar, die bedachten hun eigen manier... om de tocht uh, toch te doen. Namelijk op een waterfiets. Oh. Maar dat was wel pittig, vertellen ze aan Omroep Friesland. Een zwaar moment was aan het begin van de week... want toen lagen nog centimeters ijs op het water. De eerste dag kwamen we namelijk maar 10 meter vooruit. Ik wil het zeggen, dit is natuurlijk de enige elfstede... Toch waarbij je blij bent dat het niet gevroren heeft. Nee, maar het was wel super koud. Ja, dat klopt, ja. Uh, ze kwamen gelukkig uh, toch uh, wel wat verder dan die uh, 10 meter. 200 kilometer hebben ze gewaterfiest. Zo, oh, knap, hè? Acht dagen lang langs alle steden, dus uh, onder andere Sneek, Stavoren, Bol, Zwart, Fraaneker, uh, maar ze zijn inmiddels terug aangekomen in Leeuwarden. Hebben oh, ze zo'n kruisje gekregen? Zo'n officieel. Uh... Goeie <laughs> dat vraag. Zou ik zou echt geweldig vinden dat de burgemeester daar met zo'n officieel kruisje staat. Verdienen ze wel. Ja, verdienen ze wel. Even dankjewel. Het is zes minuten over half zes en Sommer komt eraan. Eind van je werkdag is een zin. Je Lekker op weg naar huis. Q-Music. Middagschootje van dinsdag, Vandaag 21-2026. Bijna kwart voor zes. De vraag die ik je heb gesteld. Op welk ongemakkelijk moment barstte jij in lachen uit? Gedeelde smart, halve smart. Je mag het laten weten in de Q-Music app. Kan ook anoniem. Iris die schrijft in de slijterij. Moest ik ongemakkelijk hard lachen. Terwijl de man vol trots over de wijn vertelde. Ik schoot gewoon keihard in de lach. Anoniem schrijft. Ik kreeg een slappe lach in de kerk tijdens de begrafenis van mijn oma. Ik ga niet zo goed op orgelmuziek. <laughs> Siska die stuurt slappe lach tijdens de seks. Heel ongemakkelijk. Ben je er een slappe lach dan een... Tanja schrijft de barst en lachen uit... toen ik met mijn dochters een appartement was bekijken. De verkoper makelaar, een zeer onsympathiek persoon... die zei toen ik het om de brochure vroeg... die kunt u downloaden op internet. En precies op dat moment... de man droeg een prachtige zwarte trenchcoat... viel er een hele dikke meeuwenflats in zijn nek... over die prachtige jas... Blijf dan maar eens netjes. Ah, wat lekker zeg. Dan de telefoon. Elke goedemiddag. Goedemiddag, Domien. Luister je vaak naar dit radioprogramma? Jazeker. Elke middag? Zeker. Elke middag. Leuk. Ja. Oké, okay, Elke. Wanneer moest jij op een ongemakkelijk moment in lachen uitbarsten? Ja, dat was in mijn stage fysiotherapie. Toen uh, kreeg ik een patiënt... Met hoofdpijnklachten. En nou ja, hoofdpijn is eigenlijk best wel een serieuze klacht. Kan heel ja. van de hand zijn. Ja. Dus uh, nou ja, ik vroeg een beetje uit. Uh, nu was hij ook altijd misselijk als hij hoofdpijn had. Oh nee, wat heftig. Hij zag, ja, hij zag wel eens dubbel. Zo. En uh, overgeven. Nou, dat zijn allemaal dingen die je niet zo graag ziet. Maar bij elke ik weet niet waar dit gesprek precies naartoe gaat, dit verhaal. Maar dit, is, dit kan ja. natuurlijk ook. die moet je gewoon doorsturen in het ziekenhuis, toch? Is dit echt, uh... Ja, precies, precies. Maar. Ik, toch was er iets aan deze... Hij was 26, ik dacht ik ga even doorvragen. Ja. Dus uh, ik vraag door... en op een gegeven moment... Um, kom ik erachter dat hij alleen maar hoofdpijn heeft... op zaterdag en zondagochtend. <lacht> en ik voel hem een beetje aankomen... en ik kijk mijn stagebegeleider aan... En die begint ook een beetje te lachen. En ik denk, nee, het zou toch niet, het zou huh? toch niet. En ik ga dat verder uitvragen. En ik denk, oh, dit, dit kan bijna niet anders. En toch doe ik dat onderzoek. En alles is negatief, wat dus goed is voor hem. Want ja. dat alles, ik kan alles uitsluiten. Ja. En toch kom ik dan bij de conclusie van... Goh, weet je, ik neem dit heel serieus. Maar als ik het zo hoor, dit klinkt als een kater. Ja. ja. En ik heb zo hard gelachen. Ja, ik hield het echt niet meer. En mijn stagebegeleider ook niet. Ik denk dat iedereen die luistert, die in die die, die, die, die die jouw schoenen zou staan, die zou hetzelfde hebben gedaan. Dit is helemaal niet gek. Nou ja, uiteindelijk heeft hij ook meegelachen. En hij kwam de volgende week terug. En hij had niet gedronken op een vrijdagavond. En hij had geen hoofdpijn. Geweldig. Elke dankjewel voor je verhaal. Fijne dinsdagavond. Ja, hetzelfde. <laughs> Dan nog even naar Petra. Petra, goedemiddag. Hey, Tommy. Hallo, vraag van vandaag. Op welk ongemakkelijk moment barstte jij je lachen uit? Nou ik ging dus naar de sauna met een vriendin van mij en toen besloten we naar de scrubruimte te gaan. Oh lekker hier, eerlijk zeg. En... Ja, ja, mm. dat dachten wij ook. Alleen wij wilden daar naar binnen gaan en nou, het was best wel druk, er liepen zeker zes mensen daar in die scrubruimte ja. en op het moment dat we daar binnenkomen vertelt mijn vriendin iets waardoor ik echt enorm in inlag uitbarst en ja daardoor voeterde er dus per ongeluk een scheetje uit. Nee. <laughs> En daardoor moest ik nog harder lachen, waardoor er nog meer die achteraan kwamen. Nou, en toen kwam ik helemaal niet meer bij. Het was echt verschrikkelijk. Uh, Petra, jij bent dus al ruftend ben je, ben je deze, deze scrubruimte binnengekomen. Ja, ja uh, kijk. Los van het ongemakkelijke moment dat je daarom moet lachen, wat ik ook zo hebben gedaan, ben je gebleven? Ja, ik wel de rest. Ik ben er dus niet meer mee. Ja, leuk. Leuk, Peter, is een beetje ordinair verhaal, maar toch lachen. Dankjewel. Ja, dankjewel. Goeie Dank avond. Goeie avond. Dit is Kimm Uziek, dit is de middagshow met Samveld en Black. Hey, son. Hey, son. I want to show you how the world is big and beautiful. Hey, son. I want to tell you how anything you dream is possible. And no man Sam je met how the world is big and beautiful. Samfield met Edelblack, heet in de Q-music middagshow. Op welk ongemakkelijk moment barstte jij in lachen uit? Uh, het is echt een schatkist de Q-app op dit moment. Inge bijvoorbeeld, Inge die stuurt, ik barstte in lachen uit... toen mijn beste vriendin vertelde wie haar nieuwe relatie was. Ik dacht, nee, niet hij, dat moet een grap zijn. Ik lachte was het geen grap. En Mirjam, ja, dit is ook lekker hoor. Ik heb dus echt... Heel erg gênant. De slappe lach gekregen in de wachtkamer van de huisarts. Ik had al een beetje zo'n... Zo ja, weet ik veel rare zenuwen of zo. Dus ik, ik zat daar gewoon een beetje zo rond te kijken. En ik vond iemand er al een beetje gekkig uitzien. En die persoon die wordt naar binnen geroepen. Die staat op en die heeft zo'n raar loopje. Ja, ja. En ik begin echt gewoon keihard te lachen. En ik krijg een boze blik en ik moest alleen maar harder lachen. Oh. Ik kon er echt niks in doen. Ik ben weggelopen. Nee, ik schaamde me kapot. Het was vreselijk. Maar wel een lekker verhaal. Dit <laughs> is de BDSMQ. B.O.B. Haley Williams. Dit is Airplanes. Can we pretend that Is out of airplane. Can we pretend that airplane in the night sky like shooting stars? I can't really use a wish right, right now. B -b -b -music, airplanes? Sorry, ik heb niet het hele eitje kunnen opeten in het, uh, de tijd dat het liedje thuis. Het, het is nu een half afgekloven eitje. Ach. En je bent al geen fan van mijn eitjes. Nee, ik vind het vies dat je dat hier doet. Waarom? Ik eet gewoon. iedere ieder dag twee snack eitjes. Meestal ergens tussen vijf en zes uur. En het is altijd het is een groot drama bij jou. Je vindt het heel vervelend. Nou, ik vind het gewoon een beetje stinken. Je pelt je, je, je ze ook hier. Ja, kan je dat niet even hiernaast doen. Allemaal? Nee, nee ik, ik kook ze thuis. Dan loop ik hier met het bakje. Want je kookt ze thuis? Ja, dat wel. Dat vind ik, dat vind ik heel goed geprept van mezelf. En dan loop ik het studiootje in met het, twee eitjes in het schilletje. nog Dan ga ik ze pellen ja. nee hey, lucht. Nou ja, het is helemaal niet zo heel erg. Het kookt. nieuws. Wat zit erin zometeen? Als je het redt, hè, hè? Door de lucht. Als je het redt. <laughs> ja, lucht. Nou ja, als ik fouten maak, dan komt het door die Oh lucht. ja, dat is mijn schuld. <laughs> Moeten we naar het WK voetbal of niet? Ja, dan loopt een petitie he, om het WK te boycotten. En ik vertel je zo hoe vaak die inmiddels al is getekend. Armin van Buren, komt eraan met je zometeen zo meteen larger dan lui. Echt al lekker vers uit, joh. De Leapmotor B10 blijft indruk maken...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 van Landschot Kempen Private Banking. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu van 40% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies